Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Heracles is kampioen geworden van de eerste divisie. De club uit Almelo versloeg op eigen veld Jong Ajax met 2-0. Verslaggever Mark Kloostra was erbij. Het feest op de bank is in gang gezet, er wordt al wat vuurwerk ontstoken en nu is het wachten op het laatste fluitsignaal, dat kan toch niet lang meer duren want de extra tijd zit erop. We willen een blik op het veld zodat we kunnen zien of de scheidsrechter affluit en dan is dat nu gebeurd en is Heracles kampioen. Zwolle won vandaag met 2-3 bij Helmond Sport en werd tweede. De teams van Heracles en Peck wisten allebei al dat ze zouden promoveren naar de eredivisie. Op Ibiza is vorige maand een Nederlander overleden die paddengif had ingenomen, schrijft het AD. Het gaat om een bepaald stofje dat padden aanmaken waar je van gaat trippen, maar het is dus ook erg giftig. Het lichaam van de man werd gevonden in een bos bij een strandresort. Het is niet duidelijk of de man het gif bewust heeft ingenomen of dat hij er niet van wist. Er zijn weer beelden opgedoken waarop is te zien dat de Griekse kustwacht migranten in een bootje terug de zee opzet. Zulke pushbacks mogen eigenlijk niet volgens Europese wetten. Maar sommige landen doen het toch. En megadrukte bij een tattoo shop in Rotterdam vandaag. Feyenoord konden er voor 19,08 euro een tattoo laten zetten. Vorige week werd, werden de Rotterdammers landkampioen. En dus stonden de supporters rijen dik bij de tattoo shop. Ik vond het wel een mooi moment nu we kampioen zijn geworden. En, uh, ja, ik zag die aanbieding voorbij komen Ik dacht dat is wel leuk om dat te laten zetten als eerste tattoo. Ik denk nou ik zet er een. Misschien was het wel de laatste dat uh, ik meemaak. Je weet het nooit. Het is de mooiste club van hele motion parties om je heen. Je afgelopen maandag de kosting. Korssingel bijvoorbeeld. Dat Was gewoon even feest. Die 19 euro en Die 19,08 euro verwijst naar het jaar waarin Feyenoord werd opgericht. Het weer. Vannacht koelt het af naar ongeveer een graad of 7. Morgen is er weer volop zon. Het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Let nu het weekend in! Sipping out of your mind Open your eyes While you trouble me. Expensive lies But you're playing for free I'll give you what you want What you need My time is a-wasting But for you it's a-free your mind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 Mind. ice cream, you're out of your mind 10 below, you're out of your mind Dane, you're out of your mind This tune's gonna punish you Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba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 en als je niet la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio, je niet meer kunt, dan moet je weer beginnen. Als je niet meer kunt, dan se je weer beginnen. Als je niet meer kunt, dan moet je weer beginnen. Als je niet meer kunt, dan moet je weer beginnen. Als je niet meer kunt,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 Para lo que necesites, stooi. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sientan mejord. Para lo que necessites, stooi. Viniste a completar lo que soy. GFM. Maak maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9 ZFM, 24 uur per dag. Het is zomer. I'm the true blonde proud wigger, born and raised in the suburbs, yeah. to throw you back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 And we all have our cross to bear but te te keren wanneer no te Ik ben yo cambie Ik ben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 days are gone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 Dus